Oh, oh, oh, Verdomme. Een slecht begin, Erik Oudekerke. Een slecht entree voor een jonge kapelaan in zijn eerste parochie. Als God jou de beproeving van een klapband zendt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Aanvaard dat zonder morren. En zeker zonder vloeken. Ik ben ook maar een mens. Geschapen naar Gods beeld en met Christus als voorbeeld. Ik ben christig niet en ik, ik ben ook geen fietsenmaker. Verstandig. Waar is de solutie? Jij hebt meer behoefte aan absolutie. Maar zeur niet. Ik moet om vijf uur bij de baas verschijnen. Hoe ver is dat gat nog? Het is geen gat, Erik Oudekerke. Het is een parochie. Hoe, hoe kan ik met smerige handen bij de baas verschijnen? Beheers je drift en hoop op een mirakel. Ah. De wonderen zijn de wereld uit. De wereld is er vol van voor u oog voor heeft. Weg. je waarde? Oh ja, lekker band. Moet u nog ver? Naar het dorp. Wel. Ik kom hier vlakbij. Zie Ja, mijn knieën een beetje. Hier. Maar godsamme, dat mag u wel jodium of meer? Ik had de trein maar genomen als ik hier was. Komt u was. Kom je van ver? Roermond. Ja. <laughs> Gaat het? De barmhartige Samaritaan. Wat? Ja, de barmhartige Samaritaan, uit de Bijbel, weet u wel? Oh ja, ieder zijn vak. Voort! Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, wonder, ik kom hier elke dag langs vanuit de stad. We slijten de melk zelf, wat mijn vader vertikt om de melk naar de coöperatieven te brengen. Tot woede van meneer pastoor. Oh ja? Dat Dan kent u de pastoor niet. Nee, maar ik... Ik zal hem straks wel leren kennen. Ah, maar dan bent u zeker de nieuwe kaplaan. Nou, welkom dan. Ik ben Louis Bonte. Fort. Het zal u niet meevallen hier. Oh, toch to niet, mag ik niet motten? Nou, wat doen we, Bonte? Maar ah, ze zien me wel. Maar ze is een verrekte jong van de school. Als je daar de geschikte hengst voor weet te vinden, kun je die dagen weer fokken. Is een zadelmarkt. Als een lam. Ah. Als een lam een mooi kan staan. Het is het ziekste peert van de hele buurt. Ah, ik zal erover denken. 700 gulden is dat voor niks. Ik leg er geld op toe. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ik leg er op toe, maar de portemonnee wordt dikker. <laughs> je kent me toch. Precies, daarom uh... 500 een cent meer. Zes. Ah, hier, zo. Zet haar in de stal en kom een borrel halen. Ah, daar zal je geen spijt van hebben. Nee, dat is ook geraai ook! Ah, uh, Nicolas Bonte. Neemt u me niet kwalijk dat ik u even niet wachten maar het ijzer was heet. Prachtig paard, edelhoofd, soepele gangen. Oh, ja. Heeft u bestand van paarden? Ik. Had u die achterhand moeten zien? Dat is dubbele waard. Hoog, hoog in het bloed. Frans Gelders. Ah, allee. Heeft Louis u van de stad gehaald? Ja, ik had een lekker band. Uh... Paardkoop, eerwaarde. <grijpteer> Zou mijn soutane er geen bezwaar tegen hebben? Maar Sinterklaas, een goedheilig man. <grijpte> ik kan niet beloven dat ik goedheilig ben. <grijpte> ja, nee, beloof dat maar niet. Ik ben het ook niet. Met niemand is het hier in het dorp. De enige die het is, dat is de schoonzuster van van der Schooren. De brouwer. Die, die krijgt alle aflaten voor iedereen. Dit hele dorp. Ga binnen, ga binnen. Die band wordt zo geplakt. Hé, hey, plak jij de band van de pater, dan kom je in de hemel. Ga binnen, Eerwaarder. Ga binnen. Zo. Zo. Ga zitten, Eerwaarde. Dat eerwaarde komt me toch nog moeilijk over de tong. En dan stel je toch meer een Eerbiedwaardige grijshaard voor Nee, nee, nee, eh, Liever geen sterke drank. Ik moet mij over een half uur voorstellen bij de pastoor. Ah, ha, ha, ha. goed zo. Beter de geur van heiligheid dan van oude klaren, Ja, ik zou zeggen, de vrouw is op ziekenbezoek bij vrouw Eus, Anders zou ik zeggen een kom koffie. Als ik, als ik een klein glaasje water zou mogen hebben, Water. <kluis> Ganzenwijn. Zo uit de pot. Wente. De nieuwe grappelaar. Ja, Odekerke, Erik Odekerke. Wat zegt u? Odekerke. Oh, Nicolas Bonte. De grootste boer van de omtrek en de rijkste. Met een bonk van een wijf, zeven zonen, dertig koeien en zestig bunder akker- en grasland. Dat durf ik te zeggen, omdat ik 28 jaar geleden met geen nagel om mijn gat te krabben hier aankwam uit Amerika en met gelede centen een perceel woeste hij en een krot dat op instorten stond gekocht en van Baron de Gistel. Daar heeft hij nou zwaar de schurft over in, want het is allemaal een tiendubbele waar. Maar geen mens krijgt mij je ooit weg. Dan uh, is God u zeker goedgezind geweest. <lacht> ja, dat zal wel, ja, ja, ja. Hij heeft me alleen mooi alleen laten modderen. Hè? <laughs> maar dat is dan niet. Dat is maar goed ook. God is geen boer. En bonte is geen God. Nee. Ah, kom erbij, man. Deze jonge man is onze nieuwe kapelaan. Zo. Aangenaam, heer Waarde. Zo. Ik hoop dat u zich maar gauw thuis zult voelen. Zeker pas van het seminarie. Eh. Ah. Dat wil zeggen, dit is mijn eerste parochie, ik ken hier niemand. Mm -hmm. Dan bent u bij de mens met uw neus oh. in de boter gevallen. Ah, de mens, zo noemen ze mij, god weet waarom. <lacht> nou, dat zult u gauw genoeg merken. Niets menselijks is hem vreemd. Proost Nicolaas. Proost Brouwer. De brouwerij op het eind van de kerkstraat, die is van hem, ja. ja, ja. Nou, als u nou nog kennis maakt met de baron, de notaris en de dokter, dan heeft u het hele dorp gehad. De rest is kudde. Knudden. <laughs> oh, ik, eh, ik, ik, uh. ik moet nu gaan. De pastoor schijnt niet graag te wachten. Uh, ja. Spreekt u Frans? Well, een beetje schoolfrans. Frans. Zeg dan bonjour mon curé. Dan hebt u meteen gewonnen. Ja, en vraag direct vol belangstelling naar de melkfabriek in de Harmonie. Want op zover gaat ze Zorg voor het sierheil. Louis! <coughs> laat de knecht met het rijtuig de kapelaar naar zijn baas brengen. Anders gaat hij op zijn donder. De fiets is klaar. Niks fiets. Het rijtuig. Uh, gaat u wonen in de kapelanie? Uh, ja, de pastoor woont liever alleen, heeft Monseigneur gezegd. Uh, hij heeft gelijk, ja. Nou, de bagage in de fiets worden door mijn jongens naar u toegebracht. Uh, en mocht er nog iets zijn dat u weten wil, of hebben wil, of rot krijgen met de kudde, dan zegt u het maar. Ik zal er aan denken en bedankt. God zegen u. Dag meneer. Hoe haalt de bisschop het in zijn hoofd? om deze verlegen bleekscheet hierheen te sturen. Ja, die zal het hier niet makkelijk hebben, dat is zeker. Nee. Ja? Ik ben, uh, ik ben, ik ben kapelaan en ik had een uh, afspraak met uh, meneer Pastoor. Was dat niet om vijf uur, heer Waarde? Oh, ben ik te laat? Te vroeg, het is maar drie voor. Meneer Pastoor leest tot vijf uur het brevier. Oh, het spijt me, zal ik... Uh, nee, dan... komt u binnen. Zou ik eerst even naar het toilet mogen, alsjeblieft? Het toilet? Maar ja, kijk, ik, ik heb een lekker band gehad. Kijk, ziet u mijn... mijn... Angèle, notre jeune vicaire, quel est encore son nom? N'est-il toujours pas arrivé? Monsieur Oudecker vient d'être victime d'un petit accident de bicyclette. Ah ah. tu m'as Gaat u hier maar binnen. Ik ben Monseigneur erkentelijk voor de assistentie die hij mij in u doet toekomen, jongeman. Uh, bonjour, mon curé. Ah bon Vous préférez parler français, mais qu'à cela ne tienne. Je voulais dire que j'étais reconnaissant Monseigneur de la preuve émouvante qu'il a donnée en se souciant de ma santé. Mais dites-moi, mon jeune ami, est-il vrai qu'il y a des pasteurs en herbe qui bousculent l'ordre normal en usurpant le rôle de leur supérieur C'est un penchant stupide, parce qu'ils donnent aux loups encore plus de chances d'égorger de pauvres brebis innocentes. N'est-ce pas euh, euh, Oui, euh, si, euh, le curé. Oui. Ben, asseyez-vous donc. Uh, oh, merci, merci. Quel uh, est encore votre nom? O, oh, de kerken juist. Het viel me bij tijdzin. Frans is een dier wat taal. Muzikaal en genuanceerd. Maar laten we ons voorlopig beperken tot het wat hardere Nederlands. Zij het verzacht door de, de G, ...die het kenmerk is van het ware geloof. Wilt u een glas wijn? Oh, zeer graag, meneer Perseille. Ik zei dat Monseigneur, door u ter assistentie te zenden, een ontroerend bewijs geeft van zijn bezorgdheid voor mijn gezondheid. Zijn zorg voor mijn kudde speelt daarbij geen rol. Want ik meen dat er geen betere herder denkbaar is dan ik. Ik heb hier een Chateau Margaux. Van 1903. Geen exceptioneel jaar. Maar het experiment waard. Mits tijdig gedekanteerd en gechambreerd. Wijn moet ademen. Veel zal er niet voor u te doen zijn. Want als de herder zijn schaven bijeenhoudt... is er voor de hond geen taak. Gelooft u in de liefde? De liefde tot God. Ja, meneer pastoor, de liefde van God ook. In de liefde maar, van uh, de herder voor zijn kudde. Misschien zelfs voor zijn hond. Proef. Bouquet. Uh, uh, ja, dat ook. Uh. Nee, is hij op dronk, denkt u? Uh, ik, ik drink eigenlijk nooit wijn, maar kijk beste. De afdronk is perfect. Ik bedoel dit. Wie liefde geeft, eist liefde terug. Een noodlottige wisselwerking, mijn vriend. Die de bevoegdheid. ...tot zuiver oordelen ondermijnt. De ware herder waakt over zijn kudde... ...zonder zich ermee te vereenzelvigen... ...terwijl de hond aan zerders voeten ligt... ...en wacht op de wenken van zijn meester. Bedoelt u dat er van de hond geen enkel initiatief mag uitgaan, meneer Pestum? Als de hond uit eigen beweging... ...omdat hij daartoe is opgeleid... ...een verdoeld schaap terugbrengt naar de kudde... ...zal de herder hem laten gaan... Uh, denk niet dat ik uw ijver zal beteugelen. En verwacht van mij geen bewijzen van genegenheid. Maar wees gewaarschuwd tegen de verwarrende emoties... die zich camoufleren in de bedriegelijke verzamelnaam naast de liefde. Ja, ik kan wel begrijpen dat u weinig vertrouwen heeft in mij, meneer Pastoor. Maar... Ik ben misschien wel bezocht omdat jeugdige ijver en onervarenheid... een gevaarlijk mengsel zijn. Neem in uw omgang uw geloof... En uw intelligentie mee. Maar laat uw hart thuis. Dat zal me moeilijk vallen. Vandaar mijn zorg. In de bijna veertig jaar dat ik hier de wacht houd. heb ik mijn parochianen niet kunnen leren. het kwade te laten, nog ook het goede te doen. Toch kunnen ze twee dingen inmiddels goed: muziek maken en boter. Lach niet, vriend. De coöperatieve zuivelfabriek Sint Barbara en de harmonie Sint Cecilia zijn mijn scheppingen. Laat ze muziek maken. En als ze niet muzikaal zijn, laat ze boter maken. Dat leidt hen af van hun aangeboren zondige neigingen. Le vicaire partagerait notre soupe, mijn enfant. Comme il vous plaira, Monsieur le Curé, mais à l'avenir, il serait préférable que je le sache d'avance. Mais à maxima culpa, alors. J'espère néanmoins que ma faute est encore réparable. À condition que vous m'accordiez un petit délai. D'accord. Ik wil u niet tot last zijn, me nepaste. Herinneren die woorden voor de toekomst, mijn jonge vriend. Niet tot last zijn, uh, speelt de piano. Ik, een beetje niet, niet erg goed. Laat horen: uh, List, uh, Schumann, Chopin, uh, of liever een kleine improvisatie. Ik weet niet of ik. Uh... Mijn moeder vond dit altijd erg mooi. Ah, ja, ja. Zo. Bravo. Heeft u lang les gehad? Nee, niet zo lang, meneer pastoor. Kent u de quatre mains van Diabelli? Deze? Ik heb altijd verlangd de quatre mains te spelen. Deze bijvoorbeeld. Okay. Wilt u rechts? Of links? Uh, toch maar liever rechts. Yes. Bon. Hallo? Allons-y. Attention. Un, deux, trois. ja. is nu die koning der eeuwen. God, God, God de Heer van hemel en Aarde. Heel goed. Jij daar, hoe heet jij? Rianne, meneer pastoor. Mooie Rianne. Maar ik ben geen pastoor. Ik ben een, nou, wie weet het? Een kapelaan. Juist, een kapelaan. En weet je ook wat dat precies is? Een kapelaan is een jong pastoorke, net als een vullen een jong paard is. Stilte, stilte. Het was bijna goed. Wie weet het nog beter? Ik, meester. Ja? Een plan is een holoppastoor. Juist, juist. Een kapelaan is een priester die de pastoor helpt bij de zielzorg. Hoed mijn lammeren, wijd mijn schapen, heeft Christus gezegd. Dus de pastoor is? Nou? De herder. De herder, juist. Dus, wat, wat is dan de kapelaan? Jij daar, wat zei jij? Oh, het was maar een grapje. Oh, en uh, wat zei je voor de grap? Ik, kom, ik mag toch ook wel eens lachen? Doon. Ja, <lacht> ja, natuurlijk, natuurlijk. De herdershond. Kan niet dan lachen? Allicht, ah, dat is het eerste wat je moet leren als kapelaan. Doe het! Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen. Heel goed, heel goed. Jij er. Ja, jij, hoe heet jij? Ja, jij. En kom, je weet toch wel hoe je heet? Stilte! Stilte! Kom eens hier, hè. Je bent toch niet bang voor me? Nou, hoe heet je dan? Klaartje Euzen. Stilte! Nou, luister eens. Je hebt toch al eens gehoord van de Heilige drie-eenheid, hè? Nou, hoeveel goden zijn er? Stil je! Weet je niet hoeveel goden er zijn? Geef dan antwoord, kind? Nee. En waarom niet? Het is een stomme rotvraag. Zwitte. Oh. Nou, als ik dan zoiets stoms vraag, geef me dan eens een heel knap antwoord. Hoeveel goden zijn er? Drie. Is dat goed? Nee, eentje maar. Drie? Maar meneer pastoor zegt het? Nou, klaartje, dat geloof ik niet. Meneer pastoor liegt niet. Nou, dat zeg ik toch niet? Paal. Laat hem maar aan je plaats. En, komt er nog wat van? <laughs> nee! Nou, hoeveel goden zijn er? Ja, jij. Haar moeder is helaas ziek, meneer. Dat vraag ik niet. Stilte! Ja, jij. Er is maar één ware God, maar er zijn drie goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is goed. Ja, jij, wat is het? Meneer Kaplaan, het vorig jaar is bij ons een kalfje geboren met twee koppen. Is dat een twee eenheid? We zullen nu gaan zingen van Roomsen, dat zijn wij. Kennen jullie dat? Ja. ja. Roomsen, dat zijn wij. Rozen dat zijn wij met zin en harten, rozen dat zijn wij in bloed en in daad. Dat ruikt goed, madame. Rollaren. Hmm. Varkens of rund? Rund. Met uh, spersieboontjes mag ik hopen. Andijvie uit het vat. En uh, wat krijgen we toe? Vruchtengries. Met eigen gemaakt. Hm? Blijft u eten dan? Ja. Mag dat niet? De kapelaan wil we wel eens mogen waarschuwen. <laughs> Als ik de kapelaan had gewaarschuwd. Weet de kapelaan niet dat u blijft eten dan? Nee, nee, het is een verrassing voor hem. Tse. mooi is dat. Bent u een vriend van de kapelaan? klein beetje water, anders wordt de chute zwart. Ja, ik ben een vriend van de kapelaan. Dat weet hij nog niet, maar ik ben een Allemans vriend. Ik ben kapelaan hier 8,5 kilometer vandaan. En omdat alle begin moeilijk is, dacht ik, hij zal mijn raad zeker kunnen gebruiken. En die geef ik hem in ruil voor een part van deze prachtige rollade. Zullen we nog nogal wat appelmoes maken? De tuin van de buren ligt vol met afgevallen stekjes, heb ik gezien. Het is dat ik een priester niet mag brutaliseren, maar anders... Ik geef u dispensatie. Zijn de aardappels nog niet geschild? Geef maar een mes. Nou, u bent met er eentje. Gelukkig wel, ja. Paulus Lumens heet ik. Dat betekent zoon van het licht. En u? Catharina. Uh -huh. Maar of kapelaan Oudekerke daarvan gediend is, daar sta ik niet voor in. <laughs> ik ook niet, Katrien. Maar laten we de hoop maar niet verliezen. Hm? Veel vertrouwen had ik niet in je Erik Oudekerke, maar je bent me toch nog tegengevallen. Je hebt dat kind totaal verkeerd behandeld. Wat had ik dan moeten doen? Je had het goed kunnen maken toen dat jochie zei dat hij moeder ziek was. Dat wou ik toch ook. Maar je antwoorden, dat vraag ik niet. Ik vroeg het ook niet. Wat had de pastoor dan gedaan? Vraag kan. het hem. Is dat de pastoor? Op weg naar zijn dierbare botelfabriek om te zien of alles... Hm. Gesmeerd, lauw. Meneer pastoor! Meneer pastoor! Meneer pastoor!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 God, ik ben Erik Oudekerke. Monseigneur heeft me naar deze parochie gestuurd. Ik beloof dat ik verschrikkelijk mijn best zal doen. Maar ik moet me in het begin wel een beetje helpen. Altijd eigenlijk. Ik ben bang. Ik weet niet hoe ik de mensen moet benaderen. Mijn ouders waren heel eenvoudig. We kregen nooit visite. Ik heb alleen een zusje. Ja, dat, dat weet u natuurlijk allemaal wel, maar ik zeg het toch maar even. Dan hoeft u het niet op te zoeken. Ziet u, ik ben verlegen. En dat was uw zoon Jezus niet. Die smeet gewoon de geldwisselaars de tempel uit. Nou, ik zie mij al. En dan zo'n berg reden. Nou... Ja, dat is zo. En u hebt hier een mooie kerk. Dierbare geloven. De minder parochialen. Zo'r som karda. Zij het zei? Ja, dat ben ik. Ik ben de pastoor. Andreas is mijn naam. Vijf seconden nagaan. Oh jongen, dat is nogal wat. Ik oh, wil juist een naambordje aan uw pichtstoel bevestigen. Zal ik dan de sacristie laten zien? Oh ja, daar is Kom. Zie je mensen Lumans, uw confrater uit een ander boerendorp. Erik Ode, kerken. wat verschaft mij het genoegen? Niets, niets. Ik kan u niet eens beloven dat het een genoegen is. Ik heb mijn vrije dag en hoorde dat de bisschop u hierheen verbannen had. En toen dacht ik, kom laat ik die arme Odenkerkers bemoedig hem toespreken, want hij had een beter lot verdiend. Heeft u spit? Nee, mijn rug. Ik, uh, ik ben van de preekstoel gevallen. <tie> Ja, overigens zou het best kunnen zijn dat de bewoners van dit dorp een beter lot, Althans, een minder onhandige priester verdiend hadden. De mensen krijgen de priesters die ze waard zijn. Kent u dit dorp? Nee, maar ik ken de streek. En ik ken de streken van de boeren. U was de beste student op het seminarie. Een kei in exegese, oude taal en dogmatiek. Zo'n vent zou secretaris van het kapitel moeten worden. In plaats van boeren eraan te herinneren dat ze hun Pasen moeten houden en... Uh, Boerenmeiden te behoeden voor een te lange verkering. <laughs> Hoe denkt u het aan te pakken? Wel, ik wil eerst een paar weken besteden om via huisbezoek mijn parochianen beter te leren kennen. Met uw zilveren jubileum kent u ze nog niet. <laughs> kan ik opdoen, heren? Als de erepels gaar zijn, graag, Katrien. Blijft u eten? Ja, dat is gezellig voor u. En het zal uw eetlust bevorderen. Want zien eten doet eten. En ik. <laughs> ik weet er goed weg mee. Ik ben... Welkom. Ik had die anders verwacht. Zullen we bidden? En laat uw huishoudster u insmeren met kamperspiritus. Hm? Ik heb de vosmerrie verkocht, Dat Als ik het niet dacht. Aan Klaas Bonte zeker. Aan wie anders? Hoeveel? 600. Dat is te weinig vaders, is het dubbele waard. Ik kan de notaris moeilijk een paard in zijn kan stoppen. Waar ligt het aan? Met zo'n omzet zou het toch goed moeten lopen? De winst is te klein en de, en de lasten te hoog. Valt er niet met die notaris te praten? Je kan net zo goed met een stoelpoot praten. Kom door en schiet op, de boel wordt koud. Zal ik eens? Van je leven niet. Mevrouw is meer dan Zijn eigen dienstmeid is niet veilig voor hem. Nee, jij gaat terug naar de nonnen. En na je gelofte. Ik ga niet terug, vader. Ik wil in de zaak. Helemaal nou helemaal gek. Wat zou je moeder zeggen? Mijn moeder is dood. En u kunt het niet alleen af. Ik ben de grootste brouwer van het zuiden. Ik leef zeker aan honderd kroegen en, en vergeet hotels niet. U bent te goed. U geeft te lang krediet. Maar de notaris geeft u geen dag krediet. Jij hebt je moeder op haar sterrenbed beloofd. Toen was ik veertien, wist ik toen wat het kloosterleven betekent. Wie is het? Wie is wat? Wie is de jongen die jou dat heeft wijsgemaakt? Ik ken geen jongens. Misschien trouw ik nooit. Dat is prachtig, hoor. Een godgewijd leven, maar voor mij is het nutteloos. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Wat wil je dan? Thuiskomen. Een behoorlijke boekhouding opzetten, dat kan ik. Niet zoals u met een stompje potlood en een opschrijfboekje, maar echt. We proberen achterstallige kredieten te innen. Ja, zo gauw mogelijk van die notaris afzien te komen. En je vader onder curatelen van zijn dochter. Ik wil u helpen. Hij heeft gekomen tot het zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Over een paar dagen is er weer kermis en dan komt er wel even de brouwerij. Je zal het zien. Ja, ik zal zien. Vertel we aan de nieuwe kapelaan, Severinus. Kapelaan? Ja. Heb je mond moe? Even. En? Nou, een verlegen broekje. Hè? Als we, als we daar ons ziel eigenlijk bij moeten halen. Vijf broers heb ik. En drie zussen. Ik was na de oudste. Ja, mijn oudere broer krijgt als vader ermee ophoudt de boerderij. Eén broertje zit in Amerika. Ander studeert in Delft. Mijn broer zit op de hotelvakzoon in Zwitserland en de jongste zit nog op school. Ja. Ik heb nooit beter geweten of ik zou priester worden. De oudste zoon krijgt de boerderij. De tweede wordt priester. En de rest heeft vrije keus. Ja. Dus als je toevallig niet die tweede zoon geweest was... Dan, dan was ik operazanger geworden. Dat lijkt me het heerlijkste vak van de wereld. De parelvissers, Carmen, Rigoletto. Ach, wie zo trügerisch, zijn wij hersen. <lacht> als, als mijn pastoor de hoogmis deed, zong ik de tenoorzooi in de mis van Peroji. Christe son. Zong? Ja, het mag niet meer. De hele kerk zat stamvol, alleen ze zaten met hun rug naar het altaar omhoog te kijken. <laughs> en nu? Ik scheidsrechter, in onze voetbalclub. Mag ik nog een aardappeltje? Die uh, Katrien, die kookt prima, die moet je vasthouden. Dus uh, eigenlijk had je geen priester willen worden. Heb ik dat gezegd? Kijk, je hebt twee soorten priesters, afgezien van de kloosterlingen dan. Je hebt mensen, zoals jouw pastoor die zich buiten en boven de gemeenschap houden. Een soort miniatuurpausjes waar de mensen hoogte gaan opzien. Ze lezen de mis, horen biecht, dopen, begraven en voor de rest zie je ze niet. De anderen zijn de vertrouwelingen van de Perugianen. Ze rennen van de ene familie naar de andere, kennen ieders wel een wee, zitten op vergadering in de... Boerenbond en de Jozefgezellen. <laughs> Hij staat dag en nacht in de startblokken. Ja, dat zou ik willen. Pas maar op. Het is voor mij nog steeds de vraag of de mensen dat wel willen. Als je te familiair met ze wordt, zien ze meteen hun gelijk in je. Dat ben ik toch ook. Je bent geen maatschappelijk werker. Je bent priester. Ze willen een symbool in je zien. Maar hoe, hoe doe jij dat dan? Hm? Oh, ik? Ik ben een slecht voorbeeld. Ik heb een koortsachtig actieve pastoor in een piepkleine parochie vol makke schapen. Ik, ik verveel me soms rot. Ik eet te veel, muziceer te veel en ik studeer te weinig. Maar ja, ik heb nog helemaal geen studiekop. Geloof ik niet. Ik ben een vlees geworden sesmien. En soms verrekte eenzaam. Je bent altijd welkom. En nu wordt het echt met tijd. We krijgen nog pudding. <laughs> Goedenavond Volgende zondag voor het eerste gezongen mis Dan horen ze je stem De geknepen bariton Goedenavond En mijn eerste preek Waarover? Wie lacht daar? Was dat tegen mij? Dat is Bongaars, de bovenmeester. Die heeft zijn vrouw al verteld dat ik tijdens de catechismus geen orde kon houden. Goedenavond. Goedenavond. Ah, je Heerlijk weer, zacht, hè? Een heerlijke avond. Wat vindt u van onze harmonie? We oh, spelen echt goed, zover ik het kan beoordelen. Oh, dan beoordeelt u het heel goed. Ik heb er drie zonen in zitten. Daar oh. ja, met de tuba, de bas, dat is hallo, dat is Gijs. En daar met de piccolo, dat is Peter. En de andere met de trompet, dat is Louis. Die kent u? Oh, ik heb hem nog niet eens bedankt voor de hulp. Uh, wat zou u zeggen van een glas bier in de keizer? De keizer? Een stamkroeg. Daar kunt u dan meteen een paar. Oh uh, uh, nou ja, een paar. Uh, van uw slachtoffer vinden. Nee, nee, nee, ik moet mijn preek voor volgende zondag nog voorbereiden. Maar toch ah, ja. uh, bedankt voor de hulp, misschien later. Ja, dat zou ik dan nooit kunnen, hè, zo'n preek. Nee, dat is niks nee. voor mij, nee, nee. Ik kan mijn zoons niet eens een preek geven, dan lachen ze me in mijn gezicht uit. Ja, ja. wat zal het zijn, de tekst? Oh, dat weet ik nog niet precies. Maar dat... de bergreden, dat is goed. Oh. Ja, absoluut. Maar ah, de pastoor, als die komt op bezoek, willen ze altijd langs op Dat is een traditie. Ah, ja. Als ik de paus was, zou ik die man tot bisschop verheffen. Ja, dat is een echte kerkvorm. Nou ja, ik kon een aanstaande zondag naar de hoogmis koffie drinken. Dan leer je de vrouw kennen, dan kan ik je een beetje wegwijs maken. Zo'n dorp zit raar in mijn dat zie Ja, maar ik weet toch niet of ik ah, volgende zondag. Moet, Erik Kerken, je moet echt toch heen. Moet je nou eens niet mee? Begrijpt u nu waarom deze harmonie mijn voortdurende belangstelling heeft? Oh, ze spelen prachtig. We hebben al twee keer de wisselbeker. Deze keer komt u de, de, definitief bij ons. Oh, dat hoop ik oprecht, meneer pastoor. En Tanhauser uh, is toch geen makkelijke muziek. Ja, vooral dat het loongrin is. Waarom mogen de aarde zich niet onder mijn voeten? Omdat God u beproeft, hoor kerk. Ik wou maar naar bed gaan. Hebt u verder nog iets nodig? Nee, dank u. Een glas warme melk misschien? Nee, nee, nee. Dank u. Gaat u ook maar bij tijds, want u ziet er moe uit. Eerste dagen, Katrien. Daar moeten we doorheen. Ik zal wel loslopen. Wel u er maar.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 ...eigenaar in haar brouwerij. Maar terstond daarna wachtte mij een nieuwe beproeving. Mijn bezoek aan de pastoor... Wie is daar? Ik ben het laatste kom, je Ik Kom, dat Kom. Een ogenblik laatje. ik moet even... Zo. Het komt zo laat nog even weer, wat scheelt ik kom, ik kom zo direct. Waar is mee? Maar als jullie beter naar die pastoor kunnen gaan, die kent je moeder. Ik moet jullie vanavond. naar u Ik heb het appetit zo gemeen omdat ik heb ga die gasten verstaan. Ik maak wat mijn excuses, alsjeblieft. O, kom, kom, kom, kom, als het nu Wat ik al lang vergeten, niet meer aan denken. Nu gaan we gauw eerst naar de kerk, hè? Of oh, is, is, is je vader bang dat ze doodgaat? Dat zei de dokter. Ah, dan, dan pak ik eerst de sleutel van de kerk, anders kunnen we niet in. Ja. Kunnen we alsjeblieft niet meteen. Maar kind, ik moet toch... Je, je hebt toch al eens van de laatste sacramenten gehoord, hè? Wacht nu? Een, een ogenblik. Dank u, God, dat u me zo de kans geeft het weer goed te maken. Maar waar is die vertonde sleutel? Is daar iemand, meneer kapelaan? Uh, ja, de, de sleutel van de kerker is een stervende Katrien. Oh, hier. Aan het plankje naast de deur. De grootste. De middenste is van de ja. keukendeur en de kleinste van de tronker. Ja, hier. En dan trekt u mijn jas samen. Oh, eerst de kaas. Kom, gauw, kaas. Nou, nou, nou, nou, ja. nou. Wat is mijn gebed? Mijn gebedenboek nu. Hier. Ja. Maar dit, die andere, die niet. En ga jij nog gewoon naar bed vooruit? Nou. Heb je dan de sleutel mee? Ja. Hier, kom maar. Nou, goed. En. Wat is dat Piet nou? Nou, zit. Ja, was ik in de Piet van met de Turken? Here, here, here, here! Oh, no, come, come.